Met het NOS de regering steekt miljoenen in het terugdringen van zelfmoorden. Er gaat geld naar lokale initiatieven. En de Stichting 113 Zelfmoordpreventie krijgt jaarlijks 2 miljoen euro extra. Waardoor het budget daaruit komt op ruim 5 miljoen. Bij de stichting kunnen mensen met suïcidale gedachten of gevoelens 24 uur per dag terecht. Goede cijfers voor chipmachinemaker ASML. In het tweede kwartaal steeg de winst van het high-tech bedrijf uit Veldhoven... met een kwart vergeleken met die periode vorig jaar. De omzet kwam 30 hoger uit. ASML is wereldmarktleider op het gebied van machines die computerchips maken. De NS heeft vanwege de warmte extra aandacht voor airconditioning in treinen. Als een airco in een trein deze dagen kapot gaat... zal de trein zo snel mogelijk worden gerepareerd, zegt de NS. 95% van de treinen heeft airconditioning. Onder de overige 5% vallen oudere treinen... waarvan de ramen nog open kunnen. FC Twente is gered van de ondergang. De gedegradeerde club heeft een akkoord bereikt met de gemeente Enschede... waardoor Twentse bedrijven ook financieel over de brug komen... en een faillissement is voorkomen. De komende twee jaar hoeft FC Twente geen rente en aflossing te betalen... op een lening van de gemeente van 4 miljoen euro... In Amsterdam-Noord wordt vandaag een speciale looproute geopend... voor mensen met lichte dementie. De route gaat van de opvang voor lichtdementerenden naar een winkelcentrum. In de weg zitten tegels met daarop een plaatje van een winkelwagen en een pijl. En op de route terug staan tegels met een huisje en een pijl. Op die manier kunnen lichtdementerenden zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het weer. In de loop van de ochtend ontstaan wat stapelwolken... maar de zon blijft geregeld schijnen. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden.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 so refined and drinks a stealth and blind She lost her youth and she lost the Tony. Wanna go to so TV She did it Ja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 We're making. Come Refuge, he uh, cries uh, yeah. well. Because Little up, bass sitting love. up here on Refuge the beach. While I'm on this road, I got my girl L. Uh -huh. One time, one time, hey, yo, L, you know you got the lyrics, the lyrics. I heard he sang a good song. I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 Vond het fijn.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 Santa María, Texme, Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato negro, mojito all del paso, Madrid, Chihuahua, Adele, por favor, bailando.